2 uur. het NOS Journaal, Marianne Koekhoek. Prins Friso toont sinds kort af en toe tekenen van zeer gering bewustzijn. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Wel blijft de prognose volgens de RVD erg onzeker en blijft het medisch team zeer bezorgd. Friso ligt in coma in Londen na zijn skiongeluk van februari... De toestand waarin Friso nu verkeert is het eerste niveau boven de vegetatieve staat. En het betekent dat de prins af en toe reageert op een vraag of een andere stimulus... door bijvoorbeeld met zijn ogen te knipperen of een beweging te maken. Het duurt volgens de RVD nog maanden voordat er meer duidelijkheid is over de situatie van de prins. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zitten momenteel voor een bezoek in Brazilië. koningshuisverslaggever Menno Reemeyer zegt dat de prins nog niet op het nieuws heeft gereageerd. Hij heeft er twee keer in de afgelopen tijd uh, een mededeling gedaan over de toestand van zijn broer. Uh, toen viel er niets te melden. Hij zei wel steeds van we hopen... Uh, in de komende tijd uh, betere berichten uh, naar buiten te kunnen brengen. We hebben natuurlijk in de college tour Bisschop Tutu uh, gehoord op televisie... die daar vertelde dat Prins Friso, toen hij uh, samen met Nebel daar was... zijn ogen opende toen uh, Nebel de kamer binnenkwam. Dus er was kennelijk wel iets, maar dat is verder nooit bevestigd. Tot vandaag, tot dit moment, we uh, het bericht krijgen dat er kennelijk toch geringe uh, tekenen van bewustzijn zijn. Friso's echtgenote prinses Mabel is dankbaar voor de vele steunbetuigingen. Dit is de zwaarste periode van mijn leven, twittert ze. Mijn liefde voor Friso, de steun van familie en vrienden... en de vele berichten van medeleven geven mij kracht in deze moeilijke tijd. De koninklijke familie bedankt de media voor hun terughoudendheid. Ze krijgen het verzoek om de privacy van het gezin te blijven respecteren. De huizenprijzen zullen volgend jaar dalen met gemiddeld 7 verwacht de Rabobank. Ook het aantal huizen dat zal worden verkocht blijft in 2013 dalen. Volgens de bank komt dat vooral door dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. De huizenprijzen dalen volgens de Rabobank heel geleidelijk. Verkopers zijn namelijk niet snel bereid om de vraagprijs te laten dalen, onder meer vanwege de mogelijke restschuld. Economen van de Rabobank verwachten niet dat de aangekondigde maatregelen van het nieuwe kabinet volgend jaar al voor een opleving zorgen. De plannen voor de koop- en huurmarkt zijn volgens hen een, goed, een stap in de goede richting, maar hebben pas op termijn effect. Er is veel mis bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Zorgdrager. Minister Schippers had om het onderzoek gevraagd nadat de IGZ enkele keren negatief in het nieuws was gekomen. Volgens zorgdrager duurt de behandeling van een klacht bij de inspectie te lang, vaak ruim een jaar. En verder communiceert de IGZ slecht met klagers en worden ze niet altijd serieus genomen. Voor een betere afhandeling van klachten van burgers moet de IGZ volgens de commissie een eigen meldpunt krijgen. En om goed te kunnen werken moet de IGZ er volgens de commissie wel mensen bij krijgen. Israël is klaar voor een grondoorlog... maar geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing. Dat heeft een topambtenaar van premier Netanyahu gezegd. Israël vindt de veiligheid van het zuiden van het land het belangrijkste. Als de Palestijnen stoppen met het afvuren van raketten op dat gebied... dan is een grondoffensief niet nodig. Maar volgens de functionaris moet Israël wel troep troepen sturen als dat niet gebeurt. Een kopstuk van Hamas zegt dat de Palestijnen alleen onder voorwaarden willen praten over een wapenstilstand... We willen weten wat een bestand inhoudt... en hoe het zal worden gehandhaafd, al dus de Hamas-leider. Dan nog het weer. Bewolkt en op veel plaatsen nevel en mist. Temperatuur 7 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Morgen opnieuw bewolkt en droog... bij een temperatuur van ongeveer een graad of 10. de verkeersinformatie viel op de A28... vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Den Dolder, drie kilometer... Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Hallo, ik ben Jean Paul, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. En u vindt mij in Amsterdam. Werkt u in de buurt? En ik ben Cornelis. werk in Drachten en ben het vijfste aanspreekpunt... voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie? Ben er nog 40 collega's door heel Nederland. Voor service en advies en maat kunnen we ook juist terug in de Vodafone winkel. Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten in de Vodafone winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op Vodafone.nl slash zakelijke specialisten. Power to you. Vodafone. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn. Zo betaalt u voor een onderhoudsbeurt van uw caddy van vijf jaar of ouder, maar 229 euro, en weet u dus precies waar u op kunt rekenen.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 Yo. Dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Het is een hele grote dag in mijn leven. Ik ben hier 13,5 jaar mee bezig geweest. Dat is niet niks, dat kan ik je wel vertellen. Er is een 44-jarige man in het aardwoud aanhouding van de moord op Marianne Vaatstra. Ik ben blij dat we hem hebben. Ik ben blij dat we hem hebben. Ja, wie got hem. Althans, zo lijkt het. Dit is de dag waarop een 13 jaar oude moordzaak lijkt te zijn opgelost. Dankzij Grootscheeps DNA-onderzoek. Aan tafel onderzoeksjournalist Bart Bakker. Hij schreef een paar jaar geleden een boek over de onopgeloste zaak Vaastra. Tijd voor een nieuw boek, meneer Bakker, of niet? Ja, inderdaad. Dit boek kan op prullenbak in. Hè? Want mijn boek heet Waarom is de moord op Marianne Vaastra nooit opgelost? Daar ben ik alleen maar blij om. En ik ben heel erg blij voor de familie en andere nabestaanden. Want het heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Straks praten wij ook met Jan Willem de Vriend. Hij is dirigent en gisteren won hij de Radio 4 prijs. Nederlandse vrouwen lopen meer kans op slokdarm en huidkanker. Dat nieuws staat vandaag in alle kranten. En wij praten met de vrouw die dit allemaal uitgezocht heeft. Ja, christenen willen zo graag positief opvallen in de samenleving. Maar dat lukt niet of nauwelijks. Dat blijkt uit cijfers die de EO vandaag presenteert. Cultuurtheoloog Frank Bosman. Ja, wat zou de gemiddelde luisteraar nou van dat nieuws vinden, denk je? Ik denk dat ze het niet schokkend vinden. Het is echt weer zo'n onderzoek waarvan je denkt... ja, dat had ik van tevoren ook kunnen voorspellen. Wij zijn benieuwd wat de luisteraar ervaart. Wat merkt u eigenlijk van christenen om u heen? Zijn ze nog herkenbaar op het werk of als buren? Meld dat dan via de website istedag.nu of twitter met de hashtag DIDD. Na drie uur blikken we ook nog terug op Boer zoekt vrouw met onder andere Boer Willem. De dichter bij de dag is Casper Peters en het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Prins Frieso toont tekenen van gering bewustzijn. Daarover gaan we praten met Michael Kuiper. Hij is intensive care arts bij het medisch centrum Leeuwarden. Goedemiddag meneer Kuiper. Goedemiddag. Ja, uh, minimal consciousness, zo wordt de toestand van Prins Fri Frizo genoemd. Wat is dat? Uh, dat is een toestand van minimaal bewustzijn, waarbij uh, uh, een hele enkele keer een gerichte reactie kan worden gezien op een uh, stimulus of op een uh, vraag. Ja, en dat betekent dus iemand praat tegen Prins Frizo en dan lijkt hij te reageren. Ja, maar dat is dan niet consistent, niet elke keer hetzelfde. Uh, en dat doet zich dus een enkele keer voor. Maar dat is dan wel uh, duidelijk dat dat een uh, gerichte reactie moet zijn... op wat er om heen gebeurt. Ja, en dus het is niet een toevallige reactie dan op dat moment? Nee, dat is dan uh, moet je onderscheiden van een echt toevallige reactie. Ja, Betekent dat dan dat hij dan ook één stap dichterbij ontwaken uit deze coma is? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Uh, zover ik het weet, maar ik ben het niet echt een bewustzijnsdeskundige, uh, is er... Uh, Ik heb nooit een patiënt beschreven die uh, wakker is geworden nadat hij een circulatiestilstand had gehad. En zo ontzettend lang in uh, coma dan in een vegetatieve toestand is geweest. Ja, een circulatiestilstand, dan bedoelt u dat hij een hartstilstand heeft gehad? Ja. ja. Okay. Is het wel eerder gebeurd dat mensen na zo'n lange tijd weer tekenen van leven geven? Is dat verrassend op zichzelf? Uh, leven wordt natuurlijk wel. En zelfs uh, ademen, hartslag... Uh, Stofwisseling, al dat soort dingen die waren er natuurlijk. Maar dat mensen op een gegeven moment weer iets van bewustzijn laten zien, ja, dat is wel vaker uh, uh, gezien. De vraag is in welke mate dat uh, terugkomt. Uh, in welke mate er nog verder hersteld kan zijn. En de patiënten waarvan we weten dat die na heel lang in coma zijn geweest, ook ontwaakt zijn, dat waren patiënten met een ander probleem. Mensen met een hersenbloeding, mensen na een, uh, bijvoorbeeld een auto-ongeluk en een lessel van traumatische aard aan de hersenen. Ja, kunt u. Is het een verbetering van de toestand van de prins? Of, of is dat ook niet te zeggen? Uh, dat durf ik niet meteen te zeggen. Omdat als je je minimaal bewust bent... Uh, en je eventueel bewust bent van je eigen uh, toestand... Uh, dat niet altijd beter is dan je niet bewust zijn van je eigen toestand... als die toestand zelfs slecht is. Ja, maar het is ook je kunt ook dus niet zeggen dat het een stap is... richting, uh, ja, richting, richting verbetering van zijn situatie. Uh, aan de ene kant wel, want er is nu enig bewustzijn. Aan de andere kant, uh, als het zich niet uh, doorstelt, ook maar uh, een verdere verbetering. Uh, waarbij hij op zinvolle manier kan deelnemen aan het leven. En dat is het niet echt een, uh, ja, een hele duidelijke verbetering. Maar er dus, spelen zoveel dingen mee daarin. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb hem nog nooit gezien, dus ik weet niet hoe zijn toestand precies is. Maar dat is meer aan de familie en aan de mensen om hem heen om te beoordelen dan aan mij. Goed, Michael Kaper, hartelijk dank. Intensive care verkeerarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden. En onze excuses voor de slechte lijn. We gaan verder praten over de zaak Vaakstra. Met uh, Gerlof Lijstra van het Weekblad Elsvier. Gerlof, goedemiddag. Goedemiddag. Je volgt de zaak al heel lang. Je twitterde vanmorgen over de dader. Geen asielzoeker, maar streekgenoot. uitroepteken, ja. Was dat opluchting, verbazing? Voor mij geen verbazing, want ik heb het vanaf het begin af aan uh, ook in Elsweer gegeven en altijd gezegd. Maar er waren nogal wat mensen die bleven wijzen, ondanks het DNA wat wees op een uh, blanke dader, naar de asielzoekers. En dat werd op het laatst zo hinderlijk qua uh, complottheorieën. Um, en dat leidde heel erg af van de zaak zelf. Ja, en op grond waarvan zei jij meteen dat moet een blanke uh, buurtgenoot zijn? Nou, ik zei niet uh, dat, dat heb ik gezegd op grond van het uh, DNA-onderzoek. Wat al uh, in een vrij vroeg stadium uitsloot dat het uh, iemand van uh, uh, bijvoorbeeld uh, Afrikaanse of uh, Indiaanse afkomst zou zijn. Ja, daar bleek dat toen al uit. Ja, des te vreemde, al heel vroeg. Des te vreemder dat dat zo lang toch heeft dan, uh, geduurd voordat dat verhaal de wereld uit is. Dat ja, het allemaal asielzoekers zou gaan. Ja, dat was heel moeilijk. Er was een asielzoekerscentrum vlakbij. Er waren twee asielzoekers... Uh, uh, die waren ook wel verdacht. Een van hen had ook een, een, een snijdende beweging langs zijn hals gemaakt in de discotheek... waar uh, Marianne vlak voor haar dood uh, nog was. Uh, maar ja, het DNA sloot ze uit. Alleen dat, dat wilde veel mensen niet geloven. Nee, nee, het is nu gelukt dankzij het DNA-onderzoek. Althans, voor zover het gelukt is, want zeker weten we nog niks. Waarom is het onderzoek niet veel eerder gehouden, dat DNA-onderzoek? Nou ja, er is wel eerder uh, onderzoek gehouden, maar uh, het kost nogal wat om heel veel mensen mee te laten werken. Dus uh, het financiële motief uh, hield het uh, tegen en, en toch ook de discussie moet je nou heel veel mensen min of meer verplichten om mee te doen terwijl ze onschuldig zijn. Gelukkig is het uiteindelijk gebeurd en het, het bizarre is natuurlijk dat hij zelf heeft meegewerkt wat een verwantschapsonderzoek uh, betrof... Uh, dus ik ben benieuwd of hij ook naast uh, hè, deze 100% match uh, overeenkomst... of er ook nog uh, sporen naar voren komen via verwanten. Dus dat zou wetenschappelijk wel interessant zijn... of ze ook op die andere manier bij hem waren gekomen... als hij bijvoorbeeld niet had meegewerkt. Ja. Want is er een verklaring voor te geven dat hij zelf heeft meegedaan? Nou ja, je, je, je, je viel op als je niet meedeed. Er was natuurlijk wel sociale druk om mee te doen... Um, dat is één. Ik kan me ook voorstellen dat hij gedachten heeft, uh, eigenlijk twee mogelijkheden van ik wil eraf. Want je loopt al dertien jaar met een gruwelijk geheim rond. Dus dat het min of meer uh, bewust was dat hij meedeed. Het kan ook zijn dat hij dacht van ja, stel je nou toch voor dat ze een fout maken, dan uh, komen ze nooit meer bij mij uit. Uh, dan ben je er dat van vanaf, ja. Leren. Ja, ja. Je, je hebt het net over die rol van die asielzoekers erin. En Bart Bakker, jij bent hier ook de gast. Uh, jij hebt al eerder gezegd, van, daar moeten eigenlijk excuses naartoe nu, hè? Ja, ik vind echt dat uh, de hele gemeenschap in Zwaagwest-Einde... die uh, zou echt hun excuses moeten maken aan het asielzoekerscentrum. Want uh, wat de heer Lijstra ook zegt, uh, DNA was West-Europees. Dat werd al in een vrij vroeg stadium uh, vastgesteld. En het eerste DNA-onderzoek was op 7 januari in het jaar 2000, toen al. Dus ja, eigenlijk... Het uh, doorheen, voor ja. alle duidelijkheid. Ja. Ja. Sorry? Dat was al een half jaar na dato. Ja, klopt, klopt. En toen hebben de, ja, ik vind ook overigens dat justitie in die periode echt gefaald heeft. 150 mensen hebben ze toen uitgenodigd in die periode. En eh, ja, bij mij is al die jaren wel de vraag blijven hangen... Eh, waarom kan het nu uiteindelijk wel... Natuurlijk zijn technieken verder, dat begrijp ik allemaal wel. Maar met name ook Peter R. de Vries heeft zich er echt hard voor gemaakt. Zelfs nog kort geding aangespannen. Het heeft me echt uh, heel erg verbaasd in die periode. Waarom het niet veel grootschaliger werd uh, aangepakt. Het onderzoek wat nu wel is uitgevoerd had al veel eerder ja. uitgevoerd ja. kunnen worden. Ja. Nou, want dat is niet helemaal waar, he? want dit was het verwantschapsonderzoek. Dat mag pas per 1 april, maar Bakker heeft gelijk. Dat, dat grootschalige DNA-onderzoek had veel eerder gekund. Ja, en notabene, deze meneer woont op 2,5 kilometer van plaats Delict. Ik ben daar ook geweest. En het werd meteen al duidelijk, je moet die plek echt kennen. Het is een bizarre, lugubere plek. En zeker in donker. Die, die zouden wij nooit zomaar kunnen vinden. En zeker niet als je iets van plan bent. Nee. Dus deze man heeft het ook echt met voorbedachte raden gedaan. Ja. Ben jij ervan overtuigd dat dit hem is? Uh, nou ja, de, de, de overeenkomst uh, in DNA is 100%, maar als hij een tweelingbroer heeft, zou hij het ook nog kunnen zijn in theorie. Het laatste nieuws daarover was dat hij alleen zussen heeft. Nou ja, precies. Dus dan, dan uh, wordt het al heel lastig. In theorie kan er nog iemand anders met hetzelfde DNA rondlopen, maar de kans dat dat ook iemand is die in de buurt woont en ten tijde van het delict in de buurt was is gering. Maar de, de, de recherche moet natuurlijk wel aanvullend onderzoek doen. Alleen op DNA kan niet veroordeeld worden. Hij kan bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, ik heb inderdaad seks met haar gehad... maar toen ben ik weggelopen. En wat er daarna gebeurd is, ik weet het niet. Vraag, dat, lijkt mij sorry, maar... dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Uh, ik heb ook wat recherche-rapporten uit uw tijd ja. onder ogen gezien. Ja. En uh, inderdaad, er zijn, in eerste instantie zijn er geen sporen van geweld aangetroffen... Uh, maar uh, nee, deze, dat deze dat man heeft zo verschrikkelijk Deze man heeft zich zo verschrikkelijk misdragen. Nee, klopt, klopt. Dus, nee, Marker, dat dat ja. klopt. Maar hij zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik, uh, ik heb haar wel, ik heb seks met haar gehad, maar van het geweld weet ik niks. Natuurlijk zijn er ook sporen op het tasje, wurfsporen en zo. Hè? De, ja. Dus ik denk dat het heel lastig voor hem wordt. En we hopen natuurlijk met z'n allen op een op een bekentenis. En, en dat hij uh, nu ook beseft, uh, nu moet ik het verdriet van de familie ja. niet nog groter maken door uh, dat onderzoek te gaan traineren. Ja, ik denk dat de justitie echt een keiharde zaak heeft nu, wat ik me uit alle rapporten ook kan herinneren en zijn ook in mijn boek uh, heb vermeld. Ik heb niet alles vermeld uit uh, tijd en respect mm -hmm. voor de familie, maar nogmaals, deze meneer is uh, vreselijk tekeer gegaan. En ze zullen ook, uh, ik denk dat ze uh, heel goed DNA op verschillende plekken hebben gevonden. Klopt, klopt. Goed, geloof, dankjewel. We praten ja, verder met uh, Bart Bakker... auteur van het boek Waarom is de moord op Marianne Vaatstra nooit opgelost? Is die vraag nu ook beantwoord of niet? Wat u ja, voor, voor mij wel, want ik vind uh, dat... Uh, we hadden toen de tijd alle krachten moeten bundelen. Ik heb daar een half jaar rondgelopen in al die gemeenschappen. Ik voelde al dat er uh, binnen die gemeenschappen... gewoon informatie uh, voorhanden was. Uh, ik voelde? Wat, uh, ja, wat, wat is dat? Ja, als je met mensen sprak. Ze hadden allemaal meningen over allerlei zaken... waar ik me erg over verbaasd heb. Het Cold Case-team wilde mijn dossier nood hebben... Ik kreeg als onderzoeksjournalist ook meer dan 100 tips. Nogmaals, Peter R. de Vries heeft zich enorm ingespannen. In die tijd vanuit de Tweede Kamer is er allerlei druk opgevoerd. En overal lage stukjes informatie. En ik denk dat dit voor ons allemaal, ook voor de media overigens... een heel belangrijk leermoment is. Want er kwam op een gegeven moment echt heel veel informatie los. Maar dan zegt u, we hadden het veel eerder kunnen weten. Ook we hadden, zonder de DNA-onderzoek. We hadden het echt veel eerder kunnen weten. Hoezo dan? Weten. Ik, ik, ben ervan, ik heb die meneer misschien ook wel gesproken. Hij woont maar op 2,5 kilometer van, de, van het plaatsdelict af. Ja. En er zijn ongetwijfeld ook andere journalisten die daar uh, onderzoek hebben gedaan. En uh, wij kunnen deze manier nooit met elkaar over het hoofd hebben gezien. Maar dat is toch raar, want dan zou je dus eigenlijk zeggen dat de politie niet te goed gefunctioneerd heeft. Maar dat vind ik ook. Hm. Ik vind echt uh, uh, toen de tijd uh, de top van justitie uh, heeft gefaald. En uh, dat blijkt ook uit mijn boek, uit uh, het onderzoek wat ik heb kunnen doen. En uh, ja, natuurlijk zijn er in de loop der jaren wel dingen veranderd. Maar deze meneer woonde nogmaals zo dichtbij. Die kon je bijna niet over het hoofd zien. Maar dan nog, die zal daar wonen... maar dan kan je toch nog niet zien dat hij het gedaan heeft? Uiteraard u niet. Dit, u dit nu net alsof de bewijzen voor het, op, voor het opraken. Nee, dat vind, dat vind ik inderdaad te ver gaan. Maar als je met veel mensen spreekt... en nogmaals, er zijn hele capabele rechercheurs... dat zijn gewoon vakkundige mensen. En ik weet ook uit die tijd dat het recherche-team... na een jaar hadden ze al 30.000 rechercheuren gemaakt. Nou zouden ze nou in al die uren... nood bij deze meneer zijn uitgekomen. Nou, dan zijn ze misschien wel uitgekomen... Maar dan weet je ja. nog niet dat hij het gedaan heeft, lijkt me. Nee, maar, maar goed. iedere vak, denk ik. Ja. Maar het is ergens misgegaan onderweg. Ja, daar Tot... bent u van overtuigd. Ja. Voor deze uitzending spraken we ook met Jos de Keizer. Hij is psycholoog bij GGZ Friesland en leider van het project Rauw na Moord. Daarin aandacht voor de impact die een moordzaak heeft op nabestaanden... en in hoeverre er wraakgevoelens optreden. Wij doen zelf onderzoek in Groningen naar de emotionele gevolgen van moord. Ook het fenomeen wraak onderzoeken we nogal uitgebreid. En reacties als boede en de behoefte om wraak te nemen zijn na een moord heel sterk aanwezig. Zijn ook, ja, die horen ook bij de mens. Het is heel belangrijk dat dat op een goede manier gekanaliseerd wordt. Eh, ook door de beleidsmakers. Want boede kan heel erg uh, uit de hand lopen. En uh, het is dan ook nog het nadeel van de slachtoffer wonen in het ene dorp. En de uh, mogelijke daden in een ander dorp dat niet alleen de woede zich, zich richt op de andere familie... maar ook op het hele dorp. In het brein doet zich iets heel apart voor... dat iemand in staat om... ja, dat zijn vaak mensen toch in een psychopathische kern... om dingen die ze gedaan hebben helemaal als het ware te isoleren. Hè? Dat ze gewoon verder leven als sociale mensen... met een vrouw en kinderen en vrienden. En dat ze toch tot zoiets in staat zijn. Dus het is belangrijk om deze zaak ook te, te individualiseren. Dus dat het met deze, deze persoon te maken heeft... ...en niet met zijn dorp en zijn gemeenschap. Dus dat je ook probeert uit te leggen dat dat met een, ja, een individuele... ...wat wel wordt genoemd lonely wolf te maken heeft. Dus de inkomsten waarin je dit bespreekt. Niet alleen de dorpen apart, maar de mensen bij elkaar. Dat zou mijn uh, advies zijn aan de beleidsmakers al daar. de situatie bijvoorbeeld in Engeland... ...waarin uh, dat heel erg stil is gehouden, de zaak... ...dat juist allerlei burgers uh, meer voor eigen rechten gingen spelen... Dus openheid en, en daar ook uh, het gemeentehuis en uh, de kerken openstellen... om, om daarover te praten uh, is, is beter dan het uh, in stilte uh, te laten passeren. Dit is de dag. Meegeluisterd heeft ook Sandra van Beek. Zij maakte in 2006 samen met Kees Hin de documentaire The Match... over een enigszins vergelijkbare moordzaak in het Zeeuwse Sint-Philipsland. Daar werd ook een grootscheeps-DNA-onderzoek gehouden na een moord... en bleek een dorpsgenoot de dader. Sandra van Beek, goedemiddag... Was daar in dat dorp ook een uh, wraakzuchtige sfeer toen? Nee. Nee, bepaald niet. We waren er iets later, de, uh, toen was een en ander al gebeurd. Uh, de dader was al gevonden. Uh, wij waren er ongeveer uh, twee jaar later, begonnen wij aan ons onderzoek. En uh, wij vonden juist opvallend dat er veel compassie was voor uh, de familie van deze jongen, ja, je voor je, de dader. Want je zou zeggen, de familie, dat, de, dat denk je dan van... misschien heeft hij meer geweten, had hij niet meer kunnen doen. Dat is dan het gevoel wat eronder zit misschien. Ja, ja, misschien. Uh, het, het was een... Uh, iedereen Het is een hechte gemeenschap, Sint-Filipsland. Uh, en um, de mensen kenden deze jongen. Hij, hij uh, woonde uh, in de buurt. En... Um, ja, uh, men was meer, uh, meer verbaasd dat hij de dader bleek te zijn. Ja. Ziet u overeenkomsten met de zaak Vaatstra? Ja, sommige dingen, ik luister mee en ik hoor dingen die ik zeker herken. Um, het punt is natuurlijk dat DNA afstaan. Ja, waarom je dat moet doen, is natuurlijk op het moment dat je het niet doet, ben je verdacht. Ja. Iedereen is verdacht. Dus, ja. uh, ja. En wat deed dat met de inwoners van Sint Philipsdal, waar u, uh, Sint Philipsland? Nou, daar ging het ons, ons, ons om in de film. Uh, wij uh, waren eigenlijk meer bezig met het idee van wat gebeurt er met je... op het moment dat je zo'n stukje wangslijn moet afstaan. Wat, uh, wat gaat er dan in je om? En daar gaat de film over. Dus de mensen die wij gesproken hebben, de tachtig mannen... of in ieder geval de suggestie gegeven van de tachtig mannen... Die het DNA onderzoek in het stuk hebben gedaan. Uh, die hebben we gevraagd van uh, wat, wat, wat is er gebeurd met je. En dat de, de antwoorden daarop waren zeer verschillend. Sommige mensen uh, deden dat zoals je naar de tandarts gaat. En anderen twijfelden hevig hmm. aan uh, hun eigen kunnen. En uh, ze vroegen zich af wat, uh, wat heeft zich eigenlijk hier afgespeeld. In hoeverre. Ben ik ook schuldig? Oh ja. Gingen ook twijfelen aan hun eigen onschuld? Ja, gingen ook eens twijfelen aan hun eigen onschuld, zeker. Oh ja. Ja. ja. Dankjewel, Sandro van Beek. Ja, Bart Bakker, dat is natuurlijk wel een, een, een nadeel van zo'n onderzoek. Dat iedereen ineens gaat denken: ja, weet ik veel waar ik toen precies was? Iedereen is verdacht, hè? Ja, maar kijk, dit, dit is zo'n gruwelijke moord geweest. Uh... Ja, ik, ik begrijp wat mevrouw allemaal zegt hoor. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje soft ook. Maar als er zo'n gruwelijke moord wordt gepleegd... dan moet je gewoon echt alles uit de kast halen wat we in dit land hebben. Hmm. Echt alles. En er zijn nog een aantal andere onopgeloste moordzaken. Uh, en ik denk ook, uh, en ik hoop echt dat justitie zich uh, flink achter de oren krapt. En gewoon uh, het volgende keer weer zo'n DNA-onderzoek uh, of ja, verwantschap gaat doen. Gewoon grootschalig in gaan zetten, een dit grootschalig... uh, middel? Ja, ik vind, we hebben de deskundigen in het land. Uh, NFI is een fantastisch instituut, mensen kunnen heel veel. Je moet er gewoon veel meer gebruik van maken. Nou ja, dan mag het maar, dan moet het maar geld kosten, nou en. Uh, Frank Bosman, zou je daarvoor zijn? Ja, ik ben natuurlijk altijd voor dat je, als er een, een misdaad gepleegd is... dat je natuurlijk zo, uh, zo uitgebreid mogelijk uh, daarop moet inzetten... Anderzijds ben ik ook wel gevoelig voor het feit dat je heel erg moet oppassen... voordat je een paar honderd mensen gaat oproepen die potentieel dader zouden kunnen zijn. Je moet toch ook oog hebben voor, zeker in dat soort kleine woongemeenschappen... als we het nu over hebben, wat de sociale gevolgen zouden kunnen zijn. Als je niet meedoet bijvoorbeeld? Als je niet meedoet bijvoorbeeld, want dan, je, he, dus ja, dan, dan, dan zeggen ze de. het is vrijwillig. Maar als ik niet meedoe als enige van het dorp, iedereen weet dat... want iedereen zit achter de ramen te kijken, dan heb ik het gelijk gedaan. Dus dan word ik gedwongen om erheen te gaan. Ben ik dan nog vrij, om, vrijwillig aan het onderzoek? Dus we moeten ja. daar wel gewoon ja. met z'n allen goed over nadenken... Ja. en dan uiteindelijk dat onderzoek gewoon ja, doen. Je moet het gewoon verplicht stellen. Binnen een straal van zoveel kilometer. Iedereen Prefix. binnen die leeftijdscategorie uh, moet zich gewoon melden. Nogmaals, we hebben het echt over zeer ernstige misdrijven. Ja. Ja. Dus, u heeft geen twijfel daarover dat is allemaal een beetje softgeneuzel als je daar aarzelingen bij hebt als ik ja, zo naar u ik kijk wil niet sauzeren maar uh en nogmaals, het is verschrikkelijk wat de familie Vaatstra zou overkomen. Die mensen hebben 13 jaar moeten wachten. Ja. Ze hadden echt alles uit de kast moeten halen. En dat moet in de toekomst, denk ik, gewoon zover ik daarover mag oordelen. moet gewoon weer gebeuren. Oké, okay. Bart Bakker was, uh, is auteur van Waarom is de moord op Marianne Vaatstra nooit opgelost? Nou, die titel klopt niet meer naar vandaag. Nee. En ik noem nog even de uh, documentaire waar we het net over hadden van Sandra van Beek. De film The Match is nog steeds online te bekijken op hollanddoc.nl. Ah, Jan-Willem, de vriend, is hier te gast. Van harte gefeliciteerd. Eh, Dank je wel. Gisteren kreeg u de Radio 4-prijs uitgereikt tijdens een feestelijk concert. U bent dirigent, violist en uh, onder andere dirigent van uh, Concertgebouworkest geweest. Vaste gastdirigent bij het Brabants Orkest en het Nederlands Symfonieorkest. Nou, hele mond vol. Ja, ik ben chefdirigent van het Nederlands Symfonieorkest. Ne chefdirigent ja. daarvan. Ja. Oké. Okay. Hoe was het gisteren om die prijs te krijgen? Nou, um, natuurlijk uh, uh, het is het heerlijk om zo een zonnetje gezet te mogen worden. Ook wel een beetje... Vreemd natuurlijk, want uh, ja, uh, je krijgt niet zomaar ineens een prijs. Daar word je niet voor opgeleid om dat te ontvangen, <lacht> zullen we maar zeggen. Maar het was een prijs en daar was ik heel erg blij mee. Um, ik zie het als een prijs die niet alleen voor mij was, maar inderdaad, u noemde net een paar orkesten op waarmee ik werk. En dan in het bijzondere wel het Nederlands Sinfonieorkest en mijn eigen Combatimentel Consort. Dat is een kleine orkest ook wat ik al 30 jaar leid. Ja. Uh, ik heb met deze muzici jarenlang mogen samenwerken met Compatimental Consort al 30 jaar. En ik ben nu zes jaar chef van het Nederlands Sinfonieorkest. We hebben daar ongelooflijk veel gedaan. Heel veel nieuwe dingen ook gedaan. Maar u en, heeft de prijs gekregen. Jawel, maar het is wel zo, je kan nog zoveel ideeën hebben... en je kan nog uh, uh, zo leuk doen. Als je niet de mensen om je heen hebt die het met je willen doen en er ook voor gaan, dat je op het podium niet staat als een, een one-man-show... je doet het met z'n allen, dan vind ik eigenlijk, als ik zo'n prijs krijg... dat het ook een prijs is voor mijn orkest en mijn ensemble. Okay, nou, we hebben even een, een korte sfeerimpressie gemaakt gistermiddag. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ik ben Clary Polak en ik presenteer het programma De Klassico op Radio 4. Hij is de meest dankbare gast die je... Ooit kunt hebben als interviewer. je hoeft er maar een kwartje in te gooien. En er komen fantastische spannende verhalen uit over muziek. Hij verdient hem 100%, wel 200%. En natuurlijk de prijswinnaar, Jan Willem de Vriend. Ja, dank u wel, dit is een prijs die ik mag ontvangen. Ik voel het als een prijs die ook voor het hele complimentenconsort Consort is. Ook voor het hele Nederlands symfonieorkest. Laten we het ondersteunen en laten we ervan genieten. Ik ben Carla Leurs en ik ben concertmeester van het Nederlandse Symfonieorkest. Ik vind het waanzinnig dat Jan Willem die prijs heeft gekregen. Ook super dat het naar het Nationaal Muziekinstrumentfonds is gegaan. Uh, het geld, En ja, het helemaal, helemaal terecht gewoon. Het is zo'n bijzonder muzikus. En er zit zoveel, uh, zoveel leven in altijd in alles wat hij doet. Bart Sneeman, ik ben de hobbyist en artistiek leider van het Nederlands Blas. Als ik het aan iemand had willen overgeven, dat vette stokje, is het wel een Jan Willem. Ja, hij is een muzikant naar mijn hart. En ik voel me ook verwant met de manier hoe hij muziek maakt en hij, hoe hij de muziek over het voetlicht brengt. Het risico wat hij neemt met de muziek maken en de, de vreugde die hij heeft met muziek maken. Dus uh, ik ben er echt heel erg blij dat het zo gegaan is dat, dat, dat hij, uh, laten we zeggen, onze opvolger is. Ik ben Paul Witteman en uh, onder meer presentator van een Radio 4 programma over pianomuziek. Ik heb begrepen dat die prijs eigenlijk wordt uitgegeven aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het in brede kring populair maken van de klassieke muziek. Dan staat hij toch wel in de top drie van Nederland, denk ik, wat dat betreft. Ik heb begrepen inderdaad dat er ook liederen van Beethoven met medewerking van Wim T. Schippers zijn. En uh, dat is helemaal Jan-Willem de Vriend natuurlijk, om een andere invalshoek te zoeken bij overigens kwaliteit. De eerste keer dat ik haar ontmoette, zong ze een soldaatliedje voor me. Ik ben van gevraagd toen ooit om dat voor Egmond te doen. Hij heeft een enorm mooi helder geluid en doorzichtig geluid. Al was het alleen maar dat hij de violen wel eens wat, uh, zeg, een beetje, minder, een beetje minder vibrato kan ook wel. Judith van Wanrooy. Ik heb net gezongen. Uh, stuk Egmond van Beethoven. Nou, Hij is zo enthousiast. Hij is zo'n... Uh, Goed uithangbord, zoals je dat kan zeggen, voor de klassieke muziek. Hij weet het zo leuk over te brengen. Hij weet je uh, aan te steken en aan te vuren. En dat enthousiasme dat is gewoon heel erg nodig, vooral op dit moment, vooral in Nederland. Gaat het nog een beetje? Meneer? Ja, dat kan hij wel weer. <laughs> ja, sorry, <laughs> en inderdaad, zoals je al zei, ja, ik vertel twee keer hetzelfde verhaal. Maar ik wist natuurlijk niet, nee, ik heb dat, dat gisteren niet. gezegd. Ik dacht van ik herhaal dat meer. Maar, maar er was ook heel gemeente over de Wat orkest. Wat wel opvallend is, het, het conservatorium heeft u niet afgemaakt. Hè? Nee, ik heb wel, wel afgemaakt. Ik heb gewoon netjes diploma, net als al ik diploma heb. Maar ik was inderdaad, ik studeerde het consortium in Amsterdam... en ik ben daar ooit afgezet. Ik was begonnen met mijn commotimenten in Amsterdam. En toen waren we eigenlijk in onze studententijd al... Uh, uh, ja, echt bezig met nieuwe dingen. Althans, ja, wij vonden ze niet zo bijzonder, maar het, ze werden niet gedaan. Nee. Maar dat kostte mij zoveel tijd. Ik moest naar bibliotheken toe in Brussel of naar Münster. Of, uh, uh, ja, ik wilde bepaalde muzieken uitvoeren, opera's ook... Toen zei ze op een gegeven moment van uh, ja luister je zit hier op het conservatorium en je doet er zoveel naast. Uh, dat, niet meer. dat is toch juist goed? Nou, dat vond toen het conservatorium van Den Haag. Die zei van nou uh, ik was amper het uh, eraf afgezet smiddels uh, via mijn docenten die, uh, die ook de, uh, niet zo'n goed idee vond om, om mij van het conservatorium af te halen in Amsterdam. Ik gebruikte het conservatorium eigenlijk toen al. Ik gebruikte het conservatorium om mijn orkest en mijn muziekuitvoeringen te kunnen gebruiken. En het had natuurlijk moeten, ja. je, je moet het consulium doen. En maar uiteindelijk is, is dat met dat diploma toch wel goed gekomen. Ik heb een diploma gekregen. Oké, okay, nee, dan is ja. het goed. Wat mij ook opviel, gisteren werden er ook wat mensen over u aan het woord gelaten. En ook onder andere uw eigen dochter. En die zei, oh. ja, um, hij moet misschien allemaal wel een beetje leren genieten... van alles wat hij gepresteerd heeft. Is dat een beetje een ja. puntje? Nou, ja, ik vind typisch mijn dochter... Ik vind ook inderdaad dat je heel veel kan leren van... Ik kan heel veel leren van mijn vrouw en mijn dochters. En dan zegt ze weer zoiets. En dan denk ik weer, dat is Nina, denk ik, geweest, mijn oudste dochter ja, gisteren dat, werd dat, werd dat, konden we dat horen tijdens het concert. Oké, okay, ja, dat is dan Nina geweest. Ja. Dat is, uh, en heeft ze gelijk? Zegt, ja, ze heeft helemaal gelijk. Ja. En dat is iets wat zij dus heel goed kan. Dat is een enorme harde werkster, die studeert ook nu Nee, maar gaat over u, hè? Ja, oké. En zij kan dat, en uh, kan, dat, dat, kan ik weer iets leren van mijn kinderen. Deze dat is een, uh, ja, een, ja, mooi woord. Ik ga dat dus proberen. Oké, okay. we praten zo verder. Ja, dan gaan we verder met u praten. Onder andere over de vraag of het televisieprogramma Maestro goed is voor de klassieke muziek. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1. No West now.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 De Turkse premier Erdogan heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Israël maakt zich schuldig aan terreurdaden, zei hij in Istanbul. Volgens Erdogan is er een massamoord onder moslims gaande.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 En worden ze niet altijd serieus genomen. Tot zover. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met de View tot de A28 Utrecht richting Amersfoort. Er staat tussen de Uithof en Afrit en Dolder 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Hartelijk welkom. Straks aandacht voor de vraag hoe het komt dat christenen zo graag positief willen opvallen in de samenleving, maar daar nauwelijks in slagen praten wij verder met Jan Willem, de vriend, dirigent en violist. En winnaar van de Radio 4-prijs. U heeft muziek toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Dat was ook de reden waarom u de prijs heeft gekregen. Uh, hoe heeft u dat gedaan? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik doe gewoon wat ik doe. En, uh, maar u doet iets anders dan anderen, blijkbaar. Ja, dat blijkbaar. En dan krijg je dus een prijs voor. Ja, maar, maar wat het doet Het is u niet anders? zo dat ik opsta en denk van... nou jongens, wat ga ik vandaag eens doen? Wat ik heel Ach. erg graag doe... Uh, uh, is praten over muziek, vertellen over muziek... Uh, en wat muziek allemaal kan doen. Uh, neem gewoon iemand als Bach. Wat hij kan doen is een matthäus wat daar voor lagen in zitten, wat de muziek daar allemaal kan vertellen. He, als je alleen nog al vertelt dat de Christuspartij altijd uh, met de strijkers wordt uitgebeeld... en dat dat als het aureol is van zijn woorden die daar worden gesproken. En dat zie je ook op de schilderijen. Bijvoorbeeld hè, alle heiligen die altijd met een aureol zijn. Hoe Bach dat in de muziek gebruikt... Dan kan je nog veel verder gaan. Dan is het al vaak voor heel veel mensen iets van... Oh, dat heb ik nooit geweten. Dat je dat ook een aureool met de strijkers... Maar je zo moet dus meer uitleggen over muziek. Komt het daar dan op neer? Ja, uitleggen. Maar dat vind ik vaak zo moeilijk. Want als ik zelf al hoor... Een muziekstuk wordt mij uitgelegd. Dan haak ik al gauw af. En dan denk ik... Dan moet ik weten wat de tweede subdominant is in maat 28. Met het derde thema uit 1628. En dan ben ik klaar. Dan ja. denk ik al, ik weet het niet meer. Maar dus niet zo? Maar hoe dan maar wel op de manier zoals u? Zoals nou, bijvoorbeeld, zoals nu net uh, met, uh, met Bach zegt... of dat bijvoorbeeld, het begin van de matthäus ik noem even de matthäus omdat veel mensen die kennen... die Bastia, boom, boom, boom, boom. je hoort je hele lage E... waar je al de hartslag in hoort, waar je moeder aarde in hoort... als een soort oerkracht waarin dat stuk gaat beginnen. Uh, als mensen dat zien, uh, de James Bond-films gebruiken dat nu ook... maar oh. Bach die deed het dus al in zijn Matthäus-persoon. Uh, zo kan je over iedere twintig maanden een nieuw item aandoen... en als mensen dan gaan luisteren... Het is misschien niet altijd de waarheid, maar laat je je eigen waarheid altijd zoeken. De, nee, nee, maar, waarheid. Het gaat niet over, over waarheid of niet. Hè. Het gaat erom dat je je verhaal in de muziek weet. En dat je, ik hoor net, ik schuif aan, ik hoor die afschuwelijke berichten over jullie misdaad. En zoals jullie meestal over moorden. Het, het, het, ja. is, het is niet te geloven. Ik, ik, ik vind het knap hoe jullie daarmee om kunnen gaan. Voor mij is gelukkig, heb ik de mogelijkheid om een medea van of zo te kunnen luisteren of te mogen dirigeren... van Orlando van Hendel, waarbij het ook gaat over leven en dood. En daar kan muziek zo ongelooflijk veel vertellen... en zoveel uh, ja, troost geven, maar ook, ook, ook inzicht op een of andere manier... om dat geweld wat er bestaat, schijnbaar bij ons mensen... om dat op een of andere manier te kunnen be bevatten om mee om te gaan. Je praat makkelijker met muziek dan met woorden. Ik denk wel dat de Hoewel het cliché... verhaal van het kwartje ook klopt. Dat kwartje weet ik even niet. Dat is, uh... Je gooit er een kwartje in en er komt er goed ja, van. Ik ja. wou ik nog even... bij de nee, zei het. Nog nog even vragen, want dat dichtbijbrengen van muziek, hè, dat, de, uh, dat doet u. Maar er is nu op dit programma, op het moment het programma Maestro, waarin ja. uh, bekende Nederlanders dirigeren. Is dat ja. uh, ook wat u betreft een goede manier om mensen kennis te laten maken met klassieke muziek? Um, daar kom ik misschien een beetje nerdachtig over. Ja, ik heb maar. dat programma natuurlijk niet gezien, nee, maar ik heb niet. wel de Engelse versie. Oh, ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Omdat er dus blijkbaar dingen die voor mij, in mijn vak als heel vanzelfsprekend zijn, mensen op reageren van hè? Hoe zit dat dan met je gebaren, met je armen, wat je wel en wat je niet doet. En hoe reageert een orkest erop? Dat is, dat is heel, heel leuk om te zien. Maar de inhoud waar het nou eigenlijk om gaat, hè, wat die muziek nou eigenlijk wil zeggen. Uh, dat, dat is natuurlijk dat de kern opnieuw. van alles. Hè. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ja. het, het mooiste wat er bestaat. Ja, Franke, hoe, hoe, hoe word jij enthousiast gemaakt voor klassieke muziek? Be is het nodig bij jou om dat te doen of hou je er sowieso van? Nou, ik, ik hou er sowieso van. En wij, wij hebben onze, ervoor gekozen om onze kinderen naar de, de vrije school in Den bos uh, te laten gaan. En daar is het elke dag zingen, muziek maken, ja. klassiek en nieuw door elkaar heen. Dus ik vind het verschrikkelijk belangrijk voor ieders leven. Ja, en Angela de Jong, hoe word jij blij van muziek? Hoe, door het verhaal van Jan Willem de Vriend of door Muisstra? Door zoals meneer erover praat. Want ik hang aan zijn lippen. Ik vind het heel erg mooi om te horen. Dus dat kwartje nog maar even door laten praten. Ja, maar kijk, wat je nu zegt van de vrije school. Uh, uh, iemand als Bach hè, of Vivaldi... Die, die werkte aan een, aan een internaat. Hè, van van uh, kinderen die geen ouders hadden. Wat werd er s'morgens gedaan? Wat was het belangrijkste? Muziek maken. Meezingen. In de kerk, uh, in de koren meedoen. Uh, muziek, dat is, dat is één geheel... Bach was, was woedend toen ze ooit Grieks wilde afschaffen in zijn oproepen. Ja, nee, maar Latijn, Grieks en muziek, en dat doe ik de verkeerde volgorde. <laughs> um, uh, We dat, de muziek. Uh, dat was het belangrijkste wat er is. En als je ziet hoe ver dat nu van ons afstaat, uh, ja. dat, dat vind ik wel, wel zorgwekkend, ja. denk maar ik. Maar dan kan zoiets als Maestro. Angela, jij schrijft er ook columns over Maestro? Uh, ik heb één column over Eén Maestro column over geschreven. geschreven. En was die positief ja. of Nee, nee die nee, was niet zo heel positief. Want? Uh, ik ben een leek op het gebied van klassieke muziek. En ik dacht nu, nu wordt mij in dat programma uitgelegd... Uh, wat de functie van een dirigent is. En dat miste ik volledig. Oké, okay, dus dan, dan, dan je. Daar heb je het weer volgens mij. Dus, wat je, kijk, Het gaat erom wat die muziek wil zeggen. En wat wil die dirigent met die muziek zeggen? Als je niet weet wat die taal is van die muziek... dan kan je staan te zwabberen en de was op hangen voor een orkest. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Mag, mag ik even vragen? Ik voel me altijd een beetje... Uh, verlegen met klassieke muziek. Want we vertellen intellectuele vrienden van mij van... welke muziek vind je mooi? En zij komen met namen... die ik niet kan herhalen, maar ja. ik ze gewoon vergeten. En ik ja. vind het gewoon over toenau van de Carmina Burana... heel erg ja. mooi. En, en, mag, mag ik dat dan wel zeggen? Of ben ik dan gewoon ja, cliché <laughs> ja, Maar dat is ook zoiets... We hebben het over de kunstmuziek... en de amusementmuziek. Dat de Radetsky mars ooit een burgeroorlog... in heeft kunnen voorkomen dat het uh, tegelijkertijd amusement en serieuze muziek is. Dat, dat zelfs Bach... Eh, laat ik niemand eens, maar even aanhouden, want ik zit hier volgens mij daarbij in goed gezelschap. Zeker. <laughs> uh, uh, Ga maar door. Uh, uh, uh, Laszlo las in Dat laat zo het, het woede van die mensen boven. Hè? Van, nou, je zou zeggen, zing jij maar zo'n toontje lager. Maar wat doet hij? Daarna wordt het herhaald een toontje hoger. En de mensen worden nog kwader. En het is alsof ze daarvan genieten. Alsof het slechte wat in de mens zit, dat, dat agressief. Alsof dat, alsof dat lekker is, of dat fijn is. Dat is zo confronterend. Dat is zo. Eigenlijk, je schrik je van jezelf. Als ik het dirigeer, kan ik wel schrikken van mezelf. Ik denk, nou, nou, zo leuk is het allemaal niet. Weet je wel wat je hier uh, staat te doen eigenlijk. Maar nou de vraag van Frank, mag hij gewoon dit soort muziek mooi vinden? Nou ja, dat soort dingen mag je al niet... Dat muziek... Ja, je moet alles mooi vinden wat je mooi vindt. En natuurlijk. En, en iedereen moet ook die clichés van hangen... wat je niet of wel mag zeggen, wat ik net over de Matthijs persoon zeg... Ik weet dat ik een keer voor een orkest stond en zei van, dat is toch lekker. Gewoon even, jongens, echt agressief spelen. Alsof je dat... dat, dat daar schrokken ze van. Hoezo gewoon uh, lekker. Maar dat, dat, <lacht> zit, dat zit er ook in. Dat zit ook, en muziek is alles. Hè? Dus dat is, dat, is, dat is humor. Maar hangt strategiek. vaak, daar heeft Frank natuurlijk wel een punt, er hangt vaak ook een soort aureool rond klassieke muziek van iets heiligs. En dan het begint wel... al bij het theater, je moet altijd de trap op. Ja. En dan ik, de Romeinen hadden het begrepen en de Grieken, dan keek je naar beneden. En, en dat is al, al wat uh, fout is. Iedereen ja. zit al op een podium. Dat je denkt, van, ah, je moet altijd omhoog kijken. Je moet naar beneden, moet naar beneden kijken. Daar, maar daar hoe doorbreek je dat? dat, dat, dat, dat nou dat... Door hier te gaan zitten en te zeggen dat het doorbroken moet oh, worden. Ja, okay. <laughs> ja. nee, en blijkbaar wordt dat ja, herkend. Want je ja. krijgt een prijs. Maar voel je dan ook in die wereld van de klassieke muziek, die bereidheid? Of is dat toch een beetje ja, een Ja, enorm hoor. Want uh, ik had uh, bijvoorbeeld uh, laatst een concert, dat was vorige week. En toen werd er enorm geklapt. Er werd, we hadden een solist en die speelde zo verschrikkelijk goed met wat soort was dat En er werd geklapt naar het eerste deel. En ik ging meeklappen, omdat je nooit meer mag klappen tussen de delen door. Oh, nee, dat nou, is ook heel erg als je dat doet, hè? Ja, ja. ja maar het is zoiets. In de tijd van Beethoven. Enthousiast. Dan, dan ja. ging je door het stuk heen. als een hobo een mooie solo speelde. Het is als een voetbalwedstrijd. Ja, geweldig. En dan kregen <laughs> ze elkaar aan. Ze. En, en uh, dat, dat was heel mooi. En als het zelfs nog heel erg mooi was... moest nog een keer, na het eerste deel... dan, werd er, uh, bies, bies, dan moest het nog een keer gespeeld worden. En er zijn genoeg verhalen van Mendelssohn... Ach, die stond te dirigeren. De eerste keer een Rossini-overture... Uh, in uh, leipzig Kwanthaus Orkest voor de kenners dan weer. En dan moesten ze drie keer herhalen. En daarna begon de première van de Schumann-symfonie. Maar het orkest was zo moe. Die hadden drie keer <laughs> die, die hele Rossini-overture. Die gewoon met de tong ongeveer op de grond. En, uh, maar die concerten, dat waren events. En iedereen vond er wat van. En in ieder geval, uh, mooi. Nee, niet mooi. Wel, dat, dat moet. Dat moet. En dat, is dat ook de manier om de bezuinigingen die toch ook boven die sector hangen... Ja, om die het hoofd te bieden, om dat enthousiasme weer terug te brengen? En Sterker, mensen ze hangen weer... boven ons hoofd. Ik geloof dat het enige wat het gelukt is, het vorige kabinet... is de hele cultuur cultuurmuseum te helpen. Maar ja, uh, we zitten uh, nog. Uh, uh, uh, ja, maar wel <laughs> met, nog maar met uh, een orkest wat wel uh, allemaal ontslagen heeft gehad. En dan hebben we ja. nog niet eens over de andere orkest. Dus ja. dat is wel heel ernstig. Maar wat doet Duitsland dus nu, uh, hoorde ik voor eind vorige week... Ik weet niet meer precies het bedrag, maar jullie weten dat misschien wel als pers in ieder geval minimaal 25 miljoen extra nu de cultuur inzetten... In omdat zij zeggen, van, behalve dat in een crisissituatie... cultuur meer nodig is als ooit, is het ook zo dat uh, de spin-off van cultuur... behalve dat dat ook de muzici zijn die de kinderen lesgeven... bij jou op school zitten... Uh, hm? uh, uh, op de begrafenissen spelen... bij een geboortieklartoe, bij de feesten zijn... Uh, is het ook zo dat het hele spin-off van een orkest... met de, met de, met de restaurants, met de koffiejuffrouw... met de verwarming ingenieur die bij ons tijdens repetities komt... of de vochtigheid van de instrumenten in de gaten houden... dat is gigantisch. Dus dan en dan, dan zeggen ze naar. het dus daar, maar we verdienen het terug. Want uh, je stopt er 25 miljoen in of een kwartje in... en je krijgt, <laughs> <laughs> uh, je krijgt ook weer iets meer terug. Ik weet die bedragen niet precies. Nee. Maar in ieder geval, ze doen het omdat ze ook financieel winst willen maken. En dan denk ik van, ze hebben dat daar wel heel goed begrepen. Maar is die sector ook niet zelf iets te verwijten... dat ze te lang dat elitaire hebben gekoesterd... en te oh. weinig hebben geprobeerd hm. ons te bereiken? Nou, de spijker op zijn kop. Hm. Helemaal waar. Hm. Jammer. Ja, oké. Okay. Goed. <laughs> nou, succes bij dat doorbreken dan. Dank je wel. Dit is de dag op Radio 1.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 Where we got holes in our lives Where we've got holes We've got holes But we carry on Passenger met holes Geloven midden in het leven Nee, natuurlijk niet alleen op zondag, maar tussen de deadlines op je werk door, op de fiets of in de file, tussen de gillende of puberende kinderen, en soms in de stilte. En Ik denk dat veel mensen ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn vanuit hun eigen gevoel dat het niet kan of dat het niet mag. Ja, geloven en daar iets van laten zien. Vandaag werd het onderzoek Leef je geloof gepresenteerd. Een opvallend resultaat. Christenen willen graag positief opvallen in de samenleving, maar slagen daar nauwelijks in. Ze vallen zelfs bijna niet op. Cultuurfilosoof Frank Bosman, opnieuw welkom. Jij zei net aan het begin van dit uur al, ja, logisch die uitkomst. Ja, dat zijn altijd van die sociologische onderzoeken... waarvan ik blij dat ik ze ben, omdat ze meestal datgene voorspellen... wat iedereen eigenlijk diep in zijn hart al weten. Dat is het mooie voor sociologische onderzoeken. Dus uit het onderzoek komt dat christenen over het algemeen... heel erg hard hun best doen, maar eigenlijk niet echt heel erg zichtbaar zijn... en het is een beetje generen om voor hun geloof uit te komen. Nou, dat op aan willekeurige verjaardagen... je kringen je hoort zelf. <laughs> ja. Daar hoef je geen uitgebreid duur sociologisch onderzoek voor te nou, doen. Aan de andere kant nu praten we er met z'n allen over en dat is puur gewenst. Ja, waarom lukt het ze niet? Of ja, ons? nou... Nou ja, christenen zijn, zijn uh, huiverig, blijkt uit het onderzoek... om voor hun identiteit en geloof uh, uit te komen. Ze willen er niet over praten. Ze zeggen veel liever, ik wil me gedragen als christenen. En dan, heel mooi ook. Uit mijn gedrag kan dan blijken... kan ik laten zien dat ik uh, vanuit mijn geloof vanuit Christus leef. Maar er zijn er twee problemen, blijkt uit het onderzoek. Namelijk dat de gemeenschap, de samenleving... die ziet dat goede gedrag helemaal niet als iets wat bij het christendom hoort. Ze zien het goede gedrag wel, maar koppelen ja, het niet aan het christendom. Want het goede gedrag is de norm komt blijkt uit het onderzoek, dus wij vinden goed gedrag normaal, en daar ben ik blij om. En ze koppelen het precies wat jij zegt, niet direct aan een christelijke uh, spiritualiteit. Um, en bovendien, dat was het tweede probleem, he, waarom christenen huiverig zijn om voor hun geloof uit te komen. Uh, christenen zijn geen perfecte mensen, dat mag ik tegen jullie en tegen mezelf ook wel zeggen. Wij zijn geen perfecte Dankjewel. mensen, alsjeblieft. Dankjewel. Maar wij zijn extra als christenen extra gevoelig voor uh, morele kritiek. Want uh, als uh, een, een normaal mens een pen van zijn werk meeneemt, dan neemt hij een pen van zijn werk niet mee. Maar ben jij een christen, dan zegt iemand tegen je, ja, maar je mag dat toch niet van je geloof? Dus hmm. dan word je als christen nog kopschuwer om uh, te laten blijken dat je gelooft. Want je wordt ook nog eens een keertje dubbel zo hard beoordeeld. Ja, maar uh, veel christenen willen wel graag dat ze opvallen op de positieve dingen. Ja. Kan dat wel of zeg je, daar moet je helemaal niet aan beginnen? Nou ja, het kan natuurlijk altijd. Hè. We kennen een aantal voorbeelden. Mario Boschart, ik noem maar even iemand die natuurlijk bekend is... dat hij dat christen is en positief heel erg opvalt. Maar waarom lukte maar, het haar dan wel en vele anderen niet? Nou ja, Omdat we gewoon niet allemaal helden kunnen zijn. Want als we allemaal helden zouden zijn, dan zijn er helemaal helder, geen helden meer. Ja, ja. Ja. Dus als je positief wil opvallen, dan moet je wel een van de weinigen zijn. Anders kan je niet meer opvallen. Als ja. we allemaal superman zijn, dan is er geen enkele superhelder maar waar, meer. Waar kwam het niet ook vooral omdat zo iemand als Mario Boshart vooral dingen deed en niet zoveel erover sprak? Nou, oh, Maja Borstert heeft er ook veel over gesproken, ja? hoor. Ik heb oh. enorm veel interviews gehoord... waarin zij dus is... heerlijk over haar geloofde. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus dat en, was uh, het niet. Nee, dat was het niet. Maar nee. dan was het nee. misschien nee. zo dat haar omgeving... Uh, meer afweek van haar dan uh, in de rest van Nederland. Uh, ja, zij heeft natuurlijk uh, met haar leger zelfs heel veel goede dingen gedaan aan de onderkant en de zelfkant van de samenleving. En dat is natuurlijk iets wat opvalt. Want uit onderzoek blijkt ook dat als je gaat inzoomen op hele specifieke, diehard-christenen, zou ik het haast zeggen, die vallen wel op positieve wijze op. En dan zegt de samenleving wel: Ja, maar die mensen kan je zien, leger des zelfs. Die zijn christen. En dat kan je merken aan hun gedrag. Maar dat is maar een heel klein fractie van de mensen die Christenen zeggen te zijn. Ja. Zou de... ja, meneer de vriend. Nou, uh, uh, maar een bescheiden vraag. Maar als ik uh, geconfronteerd word, zullen we zeggen, met het christendom, dan als je het over hebt, dan zie ik altijd enorme massa's op tv, enorme grote groepen, altijd. En het manifesteert zich naar mij toe, uh, als buitenstaander, zullen we zeggen, als een groep. En jullie hebben het over de individu. Uh, waarom wordt dat dan zo altijd op de televisie of iets dergelijks, als ik op zondagochtend kijk, als, als grote groepen uh, neergezet en niet. Bijvoorbeeld een major Boshart of nou, andere ja. mensen. Dan, dan wordt het ook iets. Want ik kan me, als ik voor mezelf spreek voorstellen, ik voel me niet dan zo aangesproken door een groep. Maar ik word wel aangesproken door het christendom. Nou, dat heeft ermee te maken dat de gemiddelde christen, net als de gemiddelde mens in de samenleving, individualiseert. Dus we beschouwen elkaar ook steeds meer, als onszelf steeds meer als individu. Onderzoek laat ook zien dat je van een opgelegde regels geloof naar een individuele geloofsbeleving toe. Ontwikkeld, maar tegelijkertijd zie je dat, de me dat veel media... Um uh, juist die ouderwetse interpretatie uh, van religie laten zien. En dan krijg je dus grote manifestaties. denk aan christenen, dus dan denk je aan, aan gevulde kerken met uh, zingen op hele psalmen. Je denkt aan de uh, dagen katholieke dagen Dus die, dat vooroordeel dat uh, geloof per se iets collectiefs is, wordt door dit soort mediamomenten ook versterkt. Ja. Dat wil ik zeggen. En het vooroordeel is groter dan christenen denken trouwens, hè? Blijkt ook uit het ja, ja, ja, ja. Uh, van christenen wordt namelijk vooral gezegd dat ze dingen niet mogen. Wij mogen als christen een hele hoop dingen niet. Dus waarom zou je dan toch ook in godsnaam in dit geval eh, christen worden? En eh, die christenen zelf hebben het dan over, ja, de vreugde die wij beleven aan het christen zijn, maar dat ziet die buitenstaander. Uh, ook niet en die vooroordelen die mensen naar christenen hebben wordt natuurlijk ook weer een beetje veroorzaakt door de media ik mag niet te veel mopperen maar deze dag is een gunstige ja, van, ja, tuur, weet je wel zeggen. maar je ja. ziet maar wat bij bij Paul, Paul, Paul, Paul Witteman en bij uh, de wereld draait door en het gaat over een religieus onderwerp of het nou een christelijk of een islamitisch onderwerp is daar wordt een of andere gekkie uit een, uit een hoek getrokken die wordt daar neergezet als de vertegenwoordiger van de religie in kwestie die wordt vervolgens compleet van die kant afgefakkeld door Paul Witteman en dan kan iedereen bij zichzelf denken zo die gekke een gekkies hebben we mooi nou ja, afgemaakt. Antoine Bourdaka komt er ook. Dat is geen ja, maar dat, u, dat is de uitzondering, hoor. Dat was echt de uitzondering. Ja, oh, maar daar doet het heel goed. Als je dat meer van dat soort mensen zou hebben, zou het beter gaan? Ja, je moet meer gewone, normale, genuanceerde christenen in je programma hebben. Zoals jullie ook zo vaak uh, proberen. Mensen Men of the Roads, dat zou ik niet <laughs> zeggen. Dat hoor je mij niet zeggen. Okay. Uh, zou uitnodigen. Dan heeft de gemiddelde christen wellicht ook meer vertrouwen erin. Dat als die een keer gevraagd wordt om voor zijn mening uit te komen, dat hij dat ook gewoon dat durft. In die zin kan het drempelverlagend werken. Ja. Aan de telefoon is Ayan Lok, uh, directeur van de EO. Uh, en initiator van het onderzoek. Goedemiddag, Ayan. Wij jaren want we kennen elkaar. Ja, goedemiddag Thijs. Um, uh, meneer Bosman heeft net verteld, van, ja, het is eigenlijk niet zo gek dat christen niet opvallen, want we leven in een cultuur waar de meeste mensen goed gedrag nog als normaal beschouwen. Ja. Nee, dat klopt helemaal. Dat komt ook duidelijk uit het onderzoek naar voren. En dus vallen we op die manier niet op, maar is het ook niet zo erg? Nee, dat ben ik ook met hem eens. Uh, dus ik denk dat we uh, ook het goede daarin gewoon moeten erkennen, en dat we er blij mee moeten zijn dat gelukkig in Nederland nog de norm is om goed te doen. Ja, maar goed, de christenen willen wel graag opvallen, toch? Nou, dat zie je inderdaad ook wel terug in het onderzoek. En tegelijkertijd zie je ook dat dat christenen in een bepaalde krant brengt. Uh, ik merk in mijn eigen omgeving ook wel eens dat ik mensen spreek die zeggen... van uh, ik moet van de kerk zoveel en ik uh, moet onderscheidend zijn... en de liefde van God moet door mij zichtbaar worden... En dat helpt die mensen heel vaak niet. Nee. Uh, Frank zit hier in stemmen te knikken. Ja, dat is de grote, de grote last hè, die op je schouder gelegd wordt. Ja. Uh, ja, dus Jezus zeker. zegt daar iets over juk en schriftgeleerden en dergelijke. Daar moeten we misschien ja. nu ook maar even aan denken. Zodra het ja. geloof iets is wat je opgelegd krijgt... dat je het idee hebt, dit moet ik doen, anders word ik niet gered... dan ben je, gelijk, kan ik als theoloog zeggen, gelijk ja. verkeerd bezig. Ja. Ja. Ja. Maar ja. is dan de conclusie, we vallen niet op, maar dat hoeft ook niet... we gaan gewoon door zoals we bezig zijn, uh, Ajan. of moet er toch iets veranderen? Nou, weet je, ik zou zo heel erg christenen gunnen dat ze in een soort heilige ontspanning zichzelf kunnen zijn. En ik geloof dat als je dat doet, dus uh, weg bij die kramp, uh, waar Frank het ook over heeft. Dan wordt vanzelf ook wel de liefde van God, he, om dat grote woord maar te gebruiken, wel zichtbaar. Niet in hele grote dingen, maar in de kleine dingen. En ik geloof wel dat we um, als christenen het wat meer moeten durven om daar gewoon op een ontspannen wijze over te spreken. Maar hoe ben je op een heilige manier ontspannen jezelf? Thijs gaat nu heel moeilijk kijken, Arjan. <lacht> ja, nou, <lacht> ja, kan je het concreet is, invullen? Ja, nou, dat is bijvoorbeeld uh, door als je bij de kassen staat, is een keer stiekem de boodschappen voor iemand te betalen die wat minder op de band heeft liggen dan jezelf of door je paraplu een keer te geven als het hard regent... of door uh, gewoon eens een keer op een zondagmiddag... als je zelf ook wel zin hebt om uh, naar sport te kijken... gewoon eens even uh, bij, die, uh, bij je oude oma langs te gaan... en uh, gewoon even belangstelling toont. Ja, maar dat, ge maar dat gebeurt denk ik wel en die vallen dus niet op. Nee, maar ik vind het ook niet zo'n ramp uh, dat het niet heel erg opvalt. Dat, dat is niet... Ik bedoel, wij, wij zijn geen christenen omdat we op moeten vallen. Ik geloof wel dat als we uh, in relatie met God leven dat zijn liefde, het beeld van Christus, dat dat door jezelf heen zichtbaar wordt. Niet om, eh, omdat het een must is, maar omdat het zo werkt. Wat, wat, en, wat Frank net ook zei, is, het zou ook wel helpen als we gewoon wat normale christenen op de, in radio en televisie ja. eh, terug zouden zien. Jij bent ja. natuurlijk directeur van de EO, kan je daar ook nog een rol spelen? Nou, ik denk het wel. Ik, ik denk dat het ook onze taak is om eh, gewone verhalen van gewone mensen te vertellen. En dat zit hem heel vaak niet in een hele grote heilige praat, maar gewoon in, in eenvoudige kleine dingetjes van alle dag. Wij gaan bijvoorbeeld volgend jaar gaan we beginnen om vijf uur of vier keer in de week in een dorpje of in een stadwijk neer te strijken. En dan gaan we op zoek naar gewone verhalen. En die verhalen vertellen we. En we horen dat en we zien dan vervolgens dat. Dat geloof ik echt door die verhalen heen uh, het mooie van Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Dankjewel, Anjan Lok. initiator van het onderzoek op uh, Twitter en op ons website zijn ook nog wat reacties binnengekomen. Jo Smit zegt, in mijn omgeving alleen maar nette mensen. Het gaat over christenen vermoedelijk. De broer van Nico zegt ook, ik uh, zag gisteren nog een christen op tv bij Eva Jinek. Hij zou er alles aan doen om nivelleren tegen te houden. Ja. Naast de liefde is duurder geworden. Dat ging over Sibran Buma volgens ja, mij van klopt. CDA, die was daar. Die totaal onbegrijpelijke praat uitslaat als christendemocraat. Echt, het zee van het CDA is gewoon weggerot. Oké, okay. nou goed, hij luistert. Hij ja, heeft het vast wel, ja. uh, gehoord. En er wordt hier gezegd, er moet meer gewerkt worden aan algemene transparantie binnen de eigen subcultuur. Ja, Frank? Maar transparantie ben ik natuurlijk altijd voor. Zelfs binnen de eigen subcultuur. Ja, ja, want we hebben erbij gezien wat er als het een gebrek aan transparantie opgeleverd heeft voor de Rooms-Katholiek. Precies, dat werkt niet. Ik ben voor transparantie. Voor het onderzoek kunt u nog terecht op de website. Dit is Dag nu. en wij zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Daarna zijn we bij u terug. En dan praten we onder andere over Boer zoekt vrouw. Over Boer Willem, de eerste homoboer in het programma. Was dat echt een revolutie? Dat allemaal zo meteen. Nu eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Dit is Radio 1.